9 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De gemeente is onaangedaan verrast door het voorstel van minister Plasterk... om een boete op te leggen als gemeente niet genoeg asielzoekers huisvesten. Ze spreken van een draconische stap. Op dit moment zitten er ruim 13.000 mensen... die recht hebben op een woning in opvangcentra... Zolang ze nog in een AZC zitten betaalt het Rijk alle kosten. Het kabinet wil nu gemeenten onder druk zetten om deze vergunninghouders sneller een huis te geven. Zeker 32 gemeenten riskeren op dit moment een boete, blijkt uit een rondgang van de NOS. De politie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heeft al jaren een integriteitsprobleem. Dat is volgens Trouw de conclusie van een onderzoek dat de voormalige korpschef van de nationale politie Gerard Bouwman heeft gedaan. Op Thailand worden dienstauto's privé gebruikt... en er wordt onterecht overwerk geschreven en uitbetaald. Het rapport komt op een opmerkelijk moment naar buiten. Bouwman ligt zelf onder vuur vanwege de geldverspilling bij de OR van de politie. Nederlandse websites zijn slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Mensen met een visuele beperking gebruiken speciale brailleapparatuur of tekst-naar-spraaksoftware... Maar in veel gevallen doen websites niet genoeg om een site toegankelijk te maken voor deze groep, blijkt uit onderzoek. De helft van de sites is slecht te bedienen met het toetsenbord. En ook formulieren op veel websites zijn voor blinden vaak slecht vindbaar en bruikbaar. Na 35 jaar houdt de Haagse toneelgroep de Appel hoogstwaarschijnlijk op te bestaan. De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten de subsidie aan het gezelschap stop te zetten. De Appel is volgens een adviescommissie niet meer onderscheidend genoeg. Het weer van het westen uit breekt de zon vaker door. maar Er vallen nog wel enkele buien, vooral aan de kust. Vanmiddag wordt het rond de 10 graden. Morgen blijft het in het zuidoosten vrijwel droog. In de rest van het land is de buienkans groter. En na het weekend wordt het nog iets kouder... en gaat het s'nachts op veel plaatsen licht vriezen. De ZFM, verkeersupdate. Dit is De John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Jimmy, eat world, eat world. En dit is een leuke plaatje, Middel. En ze hebben weer een nieuwe serie uit, Integrity Blues. Dat is uh, nu uit. Ik vond deze nou, laat eigenlijk veel leuker. Ik kwam me tegen en hé hey, die is me eigenlijk helemaal ontgaan. Het plaatje van een aantal jaren geleden alweer. Het is uh, de zaterdagmorgen. En de zaterdag is niet compleet natuurlijk, als we een... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Precies, als we dat even doen. Een kijkje in het verleden. Uh, wat gebeurde er allemaal door de jaren heen op 5 november... 5 november. Ja, nou, het is uh, Guy Fawkes Day eigenlijk altijd. Guy Fawkes Day. En het, uh, het, is, uh, het is eigenlijk Guy Fawkes Night, ook bekend als Guy Fawkes Day, Bonfire Night en Firework Night. De jaarlijkse viering in het Engelse uh, UK. hè? Ja? Uh, van de verijdeling van het buskruidverraad. Dat plaatsvond op 5 november 1605. Het was een complot van enkele katholieken om het Engelse parlement op te blazen. En het werd vereideld. En om te herdenken dat James de eerste de aanslag overleefde worden elk jaar vreugdevuren waarbij een stroopop van Guy Fawkes... die de leider was van het complot, ja? in brand wordt gestoken. En er wordt afvuurwerk vuurwerk ontstoken. Ja, ik had gelezen sorry, dat een vriend van Guy Fawkes... Fox, Fox, Fox, die uh, kreeg een brief dat, je, dat hij bleef, uh, liever even moest wegblijven. Want er zou een bomaanslag uh, worden gepleegd. En die vriend heeft hem eigenlijk verraden, had ik begrepen. Nou, van je vrienden nou, moet je het hebben. Hè? Ja, van je vrienden moet je ja. het hebben. Maar goed. Dus nog uh, uh, uh, uh, andere nieuws is in 1891. Madame Marie Curie wordt aangesteld als docent fysica aan de Sorbonne. Sorbonne, uh, Sorbonne. Sorbonne. Sorbonne. Als eerste uh, ja, bekleed. Ze heeft daar een uh, universiteit, heeft ze daar leiding gegeven. Dat is heel bijzonder in 1891. 1991. Marie Curie heeft natuurlijk de, is met straling aan de gang gegaan. Ze uit een hele moeilijke jeugd. Twee familieleden die al vrij snel dood gingen. Uiteindelijk werd ze zo gegrepen door de wetenschap. En ze was echt wel hoogbegaafd. Ze mocht eigenlijk niet studeren. Uiteindelijk is ze wel gaan studeren. En door de... De de rondgestralen, is er gepakt geraakt. Eh, niet lichamelijk maar geestelijk. En toen is ze gaan studeren en heeft ze dus heel veel kunnen betekenen... voor de wetenschap. Curieus hoor. Curieus, ja, <laughs> ja, precies. Zou het daarvan Goed. komen? Ik ja. heb geen idee. Ja. Uh, op, in 1530, dat is ook heel lang geleden, op Sint Felix kwade zaterdag... vindt een grote stormvloed plaats waarbij de eilanden Noord-Beverland... en Sint-Philipsland onder water verdwijnen. En uh, de grote delen van Vlaanderen en Zeeland werden weggespoeld... en het hele gebied overstroomde. Er lagen 18 dorpen in de stad Rijmerswaal. Wow. Nou, het is echt uh, het is een enorme vloed geweest. Dus uh, oh. een heleboel verdronken dorpen. Nou, het is echt, als je dat ziet... je wordt er echt meer dan 100.000 doden, staat hier. Oké. Okay. Dus dat was uh, pittig, hè? Dat was pittig. Want in die tijd was dat allemaal niet zo ernstig bevolkt allemaal. Nee. Dat je dan toch nog 100.000 doden hebt door een over overstroming. Dat is echt verschrikkelijk. Ah oh ja, het is uh, ruim... 500 jaar geleden? Ja, bijna bijna, het bijna 500 jaar geleden. Oh, het is, uh, in 2030 is het uh, 500 jaar geleden. Oké. Okay. In uh, 1990 in Geneve wordt een wetenschappelijke conferentie... over het broekhuis-effecten gegeven. Waarvan, uh, waar uh, 120 landen bij elkaar komen. En uh, toen werd het allemaal niet zo serieus genomen. Uh, Donald Trump neemt het nog steeds niet serieus. Je denkt, wat een onzin allemaal. En, uh, maar nu, ik denk dat bij iedereen wel begrijpt... we moeten iets veranderen. Ja, er dat was dus. toch ook afgelopen zondagavond een speciale documentaire... Van die, de hoofdrolspeler uit de Titanic. Ik ben even zijn naam kwijt. Die, die had nu over, over het slechte klimaat en zo. Oké. Okay. We hadden natuurlijk toen de, toen de tijd ook een andere. De, on, ander... de ontdekker van de Titanic. Misschien wel. Ja, ja toen, die had... Uh, Al Gore, die had toen de tijd ook een hele documentaire over... Ja? Ja? En dat is dan ook alweer 15 jaar geleden of zo. Ja. En nu uh, DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Oh dat ja, dat ja, was ja, dus op over, tv. Ik moet echt zeggen, ik heb gekeken even. Ja? Maar het was weer al van hetzelfde. Ik weet het. En ik hoefde dan niet weer een anderhalf uur naar te kijken, toch? Ik hoorde critici die hadden van ja, uh, Leonardo wil graag even in een mooie daglicht worden gezet. Oh, hij is ook is zo betrokken. Het. Hij Wees snuift niet weer. alleen, maar hij is ook voor een goed milieu. Ja, okay. ja. ja goed. Uh, ja, ja, je, ja. Ik heb je dus had weer de het licht ja, de de Nee, nee is niet, ja. je haalt nu de film in de werkelijkheid door elkaar. Is dat zo? Dat was namelijk in de film, dat hij snoof. Oh. Dat is niet echt. Oh, hij snuift niet. Nee, hij snuift niet, joh. Okay. Misschien als hij heel boos is, dan zou het zo kunnen zijn dat dus hij sneeft. Nou goed, uh, nog even één, wat anders wordt verteld. Uh, we zitten wel weer aan de tijd. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Saddam Hussein en zijn broer worden opgepakt. Even kijken, de voormalige Irakese president Saddam Hussein wordt samen met zijn halfbroer Basar Ibar al-Tikriti. Uh, uh, worden ze de dood veroordeeld en uh, opgehangen wegens oh. uh, misdaden tegen de menselijkheid? Ik kan me die foto nog wel herinneren dat hij zeg, in, dat, in dat putje zat. Ladies and Gentlemen. We got him. Ja, we got him. Ladies ja. and Gentlemen. Uh, en had hij net een marsgeet of zo, is het, geloof ik. Uh, nou. Ja, lag een marspapiertje er vlakbij. <laughs> oh, dat, we, dat je was dat. De detail onthoudt. Geweldig. Ja. Uh, gisteren, uh, oh ja, in 1972 Bobby Fischer, de schaker. Die, uh, waar was het ook weer, die heeft uh, geschaakt? Oh, well, in de Amerikaanse Uitstand. schaker, Bobby Fischer verslaat de Rus Boris uh, Psyche huh? in uh, Reykjavik. Spassky. In, uh, uh, ja, sorry, Spice En uh, wordt wereldkampioen. Gisteren was het ook weer in de wereldrijd door. Lieten ze zien dat een schaker met een blinddoek op uh, vier uh, borden tegelijk in zijn hoofd had. En uiteindelijk wist te winnen. En toen zei die Nederlandse, die Nederlandse schaker Ja, ik kan het ook met veel meer borden. Ik kan het misschien wel met 30 borden, zegt hij. Wat? Oh, die, moet, die moet naar wedden dat. Dat kan niet anders, hè? Dat die nieuwe de nieuwste zaterdagavondshow. Dat is echt als je ja. dat ook vol is. Dan die, ben je echt een nerd gewoon. Ik ben echt een nerd. en uiteindelijk kwam dan iemand die met hem gespeeld had, die hij nog niet gezien had, en die kwam naar hem toe en die zegt van, ja, wat had ik nou precies gedaan en zo? Dan zegt hij, welk bord zat je? Dat bord, De tweede van rechts. Oh, en dan kon hij zo de hele partij weer terughalen. Ja. Eén van de dertig. Ongelofelijk. vind ik ja. Ik vind het echt heel bijzonder. Nou goed, straks de verjaardag. Zullen we zullen doen. Ja. Eerst even de muziek die ik net al had aangekondigd in het vorige uur. Dan doen we het nu gewoon even. Ik ben een beetje aan het stuntelen vandaag. Uh, uh, the All The Time. Ja, van deze uh, No Worries en and Anderson Pack. a and hit out the way,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 Een beetje moe van die mensen die aan het einde nog een verhaal moeten vertellen. Hé, ho, Hij zal ik langskomen? Hey, ik uh, zorg dat jij een hele leuke avond hebt, weet je wel? Dat, dat soort lul. Hou op, man! Als je klaar bent met je muziek maken, moet je ophouden. Niet een uh, diepzinnig lul. En ik hoorde <lacht> laatst ook de nieuwe plaat van Alicia Keys. Ja? ja? Die had een mooie uh, pianomuziek met haar. Oh, ja. die kan ik wel even opzoeken. Ja. Ik oh, nee! Dat <lacht> vind <lacht> ik, oh. ik niet. Alicia ja. Keys. Ja, oh, ik heb haar. Vol in en out. Oh ja, nee, sorry, nee, ik heb alleen nee, de nee. tweede CD. Nee, Elisa nee, heeft een nieuwe CD. Ja, het doet erg denken aan. Uh, uh, wat is het nog Dinah Ross. Alleen dan met wat. Wat uh, zoelige stemmen. Ja, baby. Nou goed, alles op. Goed, dit was. Uh, nee, dit was Anderson Pack. En. Uh, uh, wat, wat heet die plaat ook weer? Next time natuurlijk. Ja, hier de zaterdagmorgen. Het heeft een beetje weg, van Curtis Meveld zei vorige week ook al. Een Beetje, beetje zo geknepen. Ik vind dit trouwens beter. Ik vind het wel een beetje eng zo'n man. Kom maar, ik ben je dokter. Ik ben je, ik ben je papa. Kom ja, maar, hoor. Ja, ik ben je pusherman. Ik ben je dope dealer. Daar oh. komt het een beetje om neer. Hé, hey, waar waren we eigenlijk mee bezig? Ja, waar waren we mee bezig? We waren met de jarigen bezig. A ja, moeten we dat wel even ja, doen natuurlijk. Ja, wie vandaag jarig is, maar die is maar heel, helemaal niet zo oud geworden, maar 25. Anna van Nassau. En zij was de dochter van Willem van Oranje. Ja. Maar hier staat dus 1563. Maar ik vind het wel vreemd. Want ik heb dus net gezien dat Willem III is Willem van Oranje. En in 1688 landt hij in het Engelse Brixham. En daarmee begint de Glorious Revolution. Was hij koning van Engeland? Oké. Okay. Dus, hey, dus wat, uh, wat nou Brexit? Dat hoort bij ons gewoon. Maar is dat tegelijkertijd gebeurd dan? Ja, ja ik snap het ook niet helemaal. Willem III. Want die, die Anna van ja? Oranje. Die, uh, of Anna van Nassau. Het is waarschijnlijk de dochter van een eerdere Willem van Oranje, denk ik. Oké. Okay. Oh. Maar, uh, maar ik vind het toch wel zo van, hey, hoe zit het nou? Die Brexit, uh, Engeland is gewoon van ons. Ja, ja, ja. Ja. Dat is okay. Dus dat dat gewoon gezien. bij ons. Dus aan aan de hand, jongens. Nee. Nou, vandaag zou hij ook jaren zijn geweest. Theo van Gogh. Oh, Ach oh, jeetje. Uh, nee, niet de Theo van oh. Gogh. Oh. Niet de broer van Vincent, maar Theo van Gogh, de verzetsstrijder. Hij uh, was in de Tweede Wereldoorlog heel actief. Uiteindelijk werd hij opgepakt omdat hij geen loyaliteitsverklaring wilde tekenen. Toen wisten ze nog niet dat hij bezig was in het verzet. Uiteindelijk is hij weer losgelaten. Toen heeft zijn vader namelijk 500 gulden losgeld betaald. En uiteindelijk ging hij weer door. Uiteindelijk is hij weer opgepakt. En uiteindelijk is hij op 25 jaar geleden, dat is hij, uh, zeg maar, gefuseerd. En uh, uiteindelijk is de Theo van Gogh die wij kennen, weet je, de, de opstandige. Ja, die met het Trooie. haar. Uh, die met het Trooie, nee. En ja, die rode en de falen ben het rood, rood, oh, Wat was het faal trouwens, Theo Vergoed? Ja, ja, ja. Amsterdam, en die is die... toch neergeschoten in Amsterdam, die bedoel je toch? Ja, neergeschoten ja. en neergestoken. Al neergestoken maar, maar goed, is vermoord. die is vernoemd naar deze verzetstrijder dus. Die overleed okay. in uh, 1944. Goed. Oké, okay. Nou, uh, wie, wie ook uh, vandaag jarig is, geboren in Darjeeling in India, uh, Vivian Lee... Oh. Denk, wie is dat? Het was een Engelse actrice. Zijn is dus echt toen doorgebroken met gezicht geworden van Scarlett O'Hara... in de film Gone with the Wind. Oh. Dat is dus een hele bekende film. Ze is niet oud geworden, ze heeft tuberculose gekregen en zo. Frankly, my dear, I don't give a damn. Dat zoiets, ja. Dat stukje tekst dat erin zat. Nee, dat uh, weet je wel dan. Ja, dat weet ik. Ja, zijn klassiekers. Ik weet nog wat, daar hebben ze heel veel problemen mee gehad... omdat dat wilden ze eruit hebben. Mm. Want dat was, dat was echt, dat was gewoon vloeken. Dat kon echt niet. Maar goed, verder ook jarig. Ik zie het al. Ike Turner, Jawel. Hij is alweer overleden in 2007. Toen was hij ja. 76. Ja, weg werd die Ike. Ik vind het... Uh... Maar ja, hij heeft wel goede muziek gemaakt. Ja, uh, nou, even een fragmentje dan. Oh, dit is wel fijn hoor, dit. Ike Teuner. Ik dacht, beter dan samen met Tina. Samen met Tina vind ik er niet zoveel aan eigenlijk. Nou ja, nee. van vond Knockwood vond ik wel. Uh... Ja. ja, ja. Maar wie vandaag het... ook jarig is? Een nee. Franse zanger. Jules Dazin. Een, een Frans-Amerikaanse zanger en componist. Geboren in Tahiti. Maar hij leeft niet meer, maar hij is echt heel bekend met uh, L'Été Indien. Oh, die kan ik, kan ik misschien ook wel doen hoor. Nee! <laughs> <laughs> Wacht die ook al niet? Nou, weet ik, ik niet. Ja, ja, hij zei uh, dat. Oh, Nira. Nou Ja, je kent Oh, haar, die? Oh ja, dat is wel en heel het bekend... Dit is wel een mooie. Uh, ja, een maar, hij heeft deuntje. echt een. Uh, uh, N'Amera heeft hij geschreven met oh. Jean-Michel Riva. Het is oorspronkelijk Frans dus blijkbaar. Yeah. En uh, Don La Brume du Matin, weet je nog? Weet je weetje. nog? Weet je nog. Dat hey. weet je. Ja, dat weet ik allemaal nog. Ja. Goed, degene die ook jarig is vandaag Art Gangel. Hij wordt 75. Nou, Art Kang hoe klonk het ook alweer? Oh boy, told told I've I've my resistance. En dan dacht mm -hmm. ik, ik dacht dat ze een beetje vlotte muziek hadden gemaakt. Nee, dat was uh, Paul Simons. Die heeft nog een beetje vlotte muziek ja. gemaakt. Arcar, nou, ja, dat was het liedje mierzoet. van Celia, You're Breaking My Heart. Dat was wel een beetje een, een, een uptempo nummer. Okay. Ken je die niet meer? Tuurlijk ken ik je wel. Als doe ik die als Jolande Keuze. Dat, uh, kan, dat allemaal. kan allemaal. <laughs> Vandaag is hij, zou je ook jarig zijn geweest. Uh, Graham Parsen. Par, par, ja. uh, hij maakte onder deze muziek echt ook meer zoet. Jesus built a ship. To sing a song to. Echt uh, een beetje de country-achtige, pop -achtige, uh, iets. En uiteindelijk is hij met 26 geworden. Ook oh. weer te veel drugs tot zich genomen. Hij hoorde niet bij de club van 27, hè? Dat is wel makkelijk. Nee, hij was, net toch... was het was toch? Nee, hij was 27, volgens mij. Ja. Nee, dit is de club van 27. Ja. Daar klop, uh, komen heel veel uh, bekende mensen uh, komen ze in uit. En dan, uh... Hij was bekend onder andere door, het, uh, door een heel bekend pak. Het noemden ze de Nuri-pak. En daar zaten allerlei beduursels op. Eh, onder andere een blote vrouw in de voorkant. En de marihuana bladen erop. Het, nou, dat noemden ze het Nude-pak. Dat was iets echt iets aparts. Maar goed, deze man is dus al lang al niet meer onder ons in 1973 overleden. Oh, wie vandaag okay. ook jarig is. Ryan Adams. Ik weet ja. niet of jij die meegekregen hebt. En hij er staat ook bij zijn biografie samen met onder andere Wilco. Wordt Adams gezien als een van de personen die verantwoordelijk is voor de opleving van de country muziek rond de eeuwwisseling. Nou, je staat er dus in, Wilco. Ik, ja, ze bent, Wilco. Ja. ja, Het is toch grappige muziek. Maak een ja. beetje country-achtig. Hoewel okay. deze plaat niet echt country is, maar wel echt de bekende plaat is van Ryan Adams. Well, the a of July, a bar, to meer country poppen. Like dat is een grote hit. Ryan Adams. hij wordt vandaag. Ik zit even kijken op het lijstje. Hoe wordt hij ook alweer? Oh, is die... Hij is van 76 of zo. Hij wordt uh, 40? Vind ik dat goed? Uh... Voor mij 70. 74. Hij wordt 1 uh, 42. 42. Oké. Okay. Goed, alweer. Ja, dat gaat alweer snel. Degene mm. die ook vandaag jarig is uh, John Greetwood. Johnny. Uh, Greenwood, en hij is een van de heren van, jawel, Radiohead. Ah. Ook zijn broer zit erin. Maar goed, het mooiste blijft toch altijd dit plaatje. I'm a creep, I'm a weirdo. Van Radiohead. Nou, dat uh, zegt weinig, Johnny maar... is vandaag. Uh, Johnny Greenwood, de gitarist, volgens mij, is 35. Die vandaag ook jarig is, uh, Nasreddin de Gar. En ja. dan denk je, wie is dat? Het komt gewoon die naam maar niet gewoon goed in je systeem zitten. Nee. Maar hij is heel bekend van de televisieserie Sjoef Sjoef. Deadline, de troon. En hij deed ook vaak meer met de vloer oh, op. Oh, geniaal is hij. Ja, leuk. In, leuke in de, man. De vloer op is ja. hij geniaal. Echt een spontane theater. Ik kan het erg uh, waarderen. Theatersport. Ik ben niet zo van de, de lachtheatersport. Maar hij doet het erg goed in de vloer op. Ik moet wel zeggen dat ik hem een krommend vond in de wereld draait door. Toen hij een, een toespraak hield om iedereen bij elkaar te krijgen. En toen dacht ik het is dit nep. dan ging je ook nog huilen. Nee, dat moet je niet doen. Maar goed, oh, dat is ook wel eens de plank mislaan. Hij, heeft, hij is ook geweest in het verborgen verleden zie ik nu. Daar ging je op zoek dus naar zijn voorouders. Dat is oh, ook okay. leuk met de Marokkaan. En volgens een historisch geschrift was een van zijn voorouders Garva. Dat betekent dus dat de, de Gar een rechtstreeks afstammeling is van de profeet Mohammed. En de eretitel was een geschenk van de koning van Marokko. Wat leuk is dat, hè? Dat, vind dan, dat zie je dan toevallig. Omdat wij deze dag pakken. Oh. En dat, daarom vind ik het altijd een leuke... En Zij, hij is niet allemaal, Zij is en niet zo. allemaal een afstammeling van... Uh, zou dat kunnen? Ja, we zijn ja, allemaal van Adem en Eva ja, uiteindelijk. Ja, nou goed, dat zou ook nog ja. kunnen. Maar het is, uh, maar goed. Vandaag ook jarig... Uh, uh, ja, ja, René Froger. Ja, René Froger is vandaag jarig. Hij wordt vandaag... Ik zag hem pas alleen nog op de, de televisie... Uh, in ook verborgen verleden. Ja. Uh, uh, hij vond het anders geweldig. Fantastisch, geweldig, fantastisch. Hij wordt vandaag 56. Dank dat u aanwezig wil zijn met het mooiste moment uit mijn leven. Ja, dat je jarig ja. bent, hè? Dus This de is. This is moment. Ja, dit oh. is Beurse. Nee, Ik groepen. vind ook, je moet hem niet zien als hij zingt. Maar als je hem los hoort, denk je. Oh, niet slecht. Nee. Maar dan zie je hem en hij zingt altijd alsof hij pijn heeft. Ja, maar dat is toch nee, ja, nee, je, je, ja, het, het moet zeer doen. Het moet zeer doen. Het ja. moet gewoon uit je ziel komen. Ja, wie vandaag ook jarig is, jullie ongetwijfeld bekend. Famke Jansen. Oh ja. Ze is een Nederlandse filmactrice. Ze brak dus door ook uh, in de film Golden Eye. Maar ze, ze, ze komt echt in heel veel films door. En laatst zag ik haar ook weer in een film. In een hele enge film. Het uh, was een hele enge hekt was ze. Oh. dat was toen met Halloween pas geleden. Dat was, uh, was wel heel grappig. En uh, ze speelde zelfs ook in, in die X-Men. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Graaf hè? Ja, heel ik, heel vind strak, toch wel, ja, ik ben wel trots aan. op haar, hoor. Uh, ze wordt vandaag 52. Uh, degene die vandaag ook jarig voor zijn geweest. Denk, ja, Herman Brood. Ah. Ja, Saturday Night. Hoe toepasselijk. De man die echt heel heuvel over vertelt. Dus, natuurlijk, hij is uiteindelijk uh, van het uh, hotel... Heel, het, uh, Hilton Hotel naar beneden gesprongen. Net een paar dagen na zijn 50 verjaardag, geloof ik. Ja, hij is niet oud geworden. Hij is niet zo oud geworden en zijn lichaam was gewoon op. Hij was ook gewoon wel klaar. Kapot goed. gesnoven. Ja, kapot en drank en zoiets. En er zijn allerlei mooie verhalen te lezen dat hij onder andere ergens aan het optreden was. Hij was zijn naald was hij kwijt, hij viel in de prullenbak. En toen kwam zijn manager, toekomstige manager, die nu alle Herman Brood schilderij goedkeurt, kwam voorbij. En die is toen zijn manager geworden. En dat is eigenlijk een goed, goede pact geworden. Want door hem is hij ook wel weer groot geworden. Oké. Okay. Ja. Goed, tot zover de verjaardag. Tot zover de verjaardag, dames en heren! Uh, ja, precies. Overloads. Joan S. Police Woman. En Benjamin Lazar David. Overloaded. Joan S. Policewoman en Benjamin Lazar David. En deze Joan S. Policewoman... haar echte naam is... Joan Wasser. En ze was vroeger de vriendin van Jeff Buckley... die later ook is verdronken in de Mississippi. Uh, ja, omdat hij daar aan het zwemmen was... had ze later laten aangelaten. En toen werd hij gegrepen door de uh, golf van de, uh, de, de, de, de radar. Nee, de... Radarboot raderboot kwam voorbij en er kwamen hekgolven en daar werd hij door gegrepen. Ze hebben een tijdje moeten zoeken, te vonden ze hem. Tragisch verhaal van deze uh, Jeff Buckley, die zo mooie muziek heeft afgelaten. Nou goed, zijn vriendin gaat gewoon nog even verder. Dit is haar laatste plaat met haar benkje. Goed, bijna alweer uh, half straks om half de Zandvoortse berichten natuurlijk. En verder ook nog: uh, ja, ik heb nog niet drie keer geplast, maar dat mag wel, geloof ik, in mijn programma. Ik, je mag, geloof ik, drie keer plassen. Daarna moet je, dan mag het niet meer geloof ik. Dat was een beetje het verhaal van afgelopen week in de uh, verzorgingstehuizen krijg je oh, ja. een contract ja. en dat moet je dan tekenen. Oh ja, ik, je mag ik Drie keer ik, ik vond het gisteren ook, of nee, het was. Ja, nee, het gisteren was één eergisteren. Peter Elefici die dan weer meteen wat bovenop duikt en uh, die gaat meteen vanuit de negatieve kant zeggen dus uh, mag maar drie keer plassen. Nee, zegt die, zegt die directeur van het verzorgingshuis nee, ze, ze we leggen vast wanneer ze moeten gaan plassen en maar ze mogen maar drie keer plassen dus. Iets. ze moeten dan en dan plassen en dan gaan we ook met ze plassen dan is het duidelijk... de rest hebben ze een om. dat zou je ook kunnen ja. zeggen maar ja, het, het is zou, ook zo nee maar ik bedoel als je het niet in kaart brengt dan zou je denken van nou nee, joh, mijn vrouw mevrouw heeft net gepast. en als je dan op het papiertje kijkt dan denk je van oh ze heeft nog niet geplast nou, dan ga ik nu even met de plassen ja dus net hoe je het bekijkt hè het is net uh, ik, ja soms mooie dingen als je in schema's zet ik heb ook te maken met schema's in mijn werk ik werk ook nou, met jou, mensen ook bij met wij een wanneer een je plast, hoe vaak en zo nee dat niet maar ik heb ook een cliënt dat ook denkt van nou dan plassen en dan niet want soms geeft ze het zelf ook helemaal niet aan. Nee. Nee. Dus die heeft geen uh, bescherming. Die heeft wel bescherming, dat moet wel. Want ze weet ook niet wanneer ze past. En dan moet je haar soms zeggen: nu gaan we plassen. ik hoef niet. Ik hoef niet. Ja, je moet nu Wat zitten we dan hier? Dan gaat ze het aan wel plassen. Laat je water horen, alleen geluiden. En, dan, en dan, dan moet je zelf heel nodig. Maar ja, die wc is bezet. Ja, dus dat gaat er weer niet. <laughs> dus ik zie toch wel uit de positieve kant hoor. Oké. Okay. Dat nou. plascontract. Echt goed bedoeld. Oké. Okay. Omdat mensen denken: van, oh, mag ik maar drie keer plassen. Dat is ook niet zoveel. Nee. Ik zie het positieve ervan in. Zeg ja. ik toch. Goed. Uh, gaat er de... eens iemand met je mee die drie keer? Dat is fijn. Ja. Ik plas nooit samen met iemand. Nee, dat is best wel zo hoor. gezellig. Ja. Dat ja. is best leuk. Er is uh, een uh, politieagent uit uh, Groot-Brittannië, Ben Hooper. Die gaat dus uh, vandaag zijn zwemtocht uh, over de Atlantische Oceaan starten. Oké. Okay. Niet te geloven, hè? Hij gaat proberen om in ongeveer vier maanden van Senegal naar Brazilië te zwemmen. Dus dat is bij elkaar 3220 kilometer. En als dit gaat lukken, dan verbreekt hij het wereldrecord Oceaan zwemmen. Maar ja, hij, hij, hij, ik weet ook niet hoe hij dat gaat doen... dat hij dan continu een volgboot heeft of zo. Want hij moet tussendoor misschien wel even gaan slapen. Maar hij, hij heeft wel al 12.000 trainingskilometers afgelegd. En gemotiveerd blijft hij door naar muziek te luisteren. En uh, vooral uh, de muziek van Eminem geeft hem energie... maar nu ook de Prodigy of Fateless. Oh je ja, ja, tuurlijk. Oh, is dat wel goede zwemmuziek? Heb je er al eens op gezongen? Nou, de Prodigy wordt wel agressief van, ja. ja? Een firestar die smaakt mijn bitch op. Dat je hem. klootzak, ik moet door. Ja, maar ja, ik vraag dat, me sowieso. toch echt wel af uh, hoe die dat nou gaat doen? Want, uh, ja, want hoe, hoeveel uur moet hij achter elkaar zwemmen? Deze twee, honderd kilo? Hij wil per keer, wil hij gewoon uh, uh, uh, uh, 12... Even kijken. Ja? Hij, nou, hij wil sowieso geld ophalen, maar ik zag het net. <laughs> nou ja. Ja, het lijkt me, uh, hij heeft uh, 12.000 calorieën per dag. Hij zal 12 uur per dag zwemmen, verdeeld over 2x6 uur met een pauze van 2 uur tussendoor. Oh, hij moet 10.000 okay. calorieën per dag eten om de fysieke proef aan te kunnen. Dus uh, ja, het, uh, ja, het is. Is er nog een wereldrecord als je 2 uur, uur tussendoor gaat, uh, gaat rusten? Dus je denkt, is het dan nog wel een wereldrecord? Of moet je het gewoon houden van, nou, ik zwem zoveel uren achter elkaar. Dat is het wereldrecord. Ja. Hij heeft ook nog wat spektaf. Uh, te verzwemmen zien. Ja, ja, hij heeft wel wat ik, uh, gespaard. Maar ik vind het, ik, ik vind het wel leuk. Ik, uh, ja, het is, gaan we even leuk. delen op onze tijdlijn? Wat is ook weer het doel van zijn zwemtocht? Aandacht... Nee, hij gaat geld ophalen. Hij, geld gaat, ophalen. Uh, uh, hij, hij hoopt echt een miljoen of zo uh, bij elkaar te doen. Oké. Okay. Dus, nou, nou, ik vind het wel uh, moedig hoor. Moedig. Zeer moedig. 32.000 was het. 32.000, 32.000. kilometer. Ja. En uh, kijk, want er stond er inderdaad bij dat hij dus heel veel geld te, uh, wilde. 1.125.070 euro ophalen okay, nou. hierdoor. Dus hij wordt waarschijnlijk uh, gesponsord. Gaaf, hè? Echt gaaf. Zeker. Zaterdagochtend weer hier staat. Denk ik, ja, het leven is ook mooi om dit soort muziek te mogen draaien. Oh. X, Raids en bad timing. Nee, nou, ik zeg goede timing hoor. Echt, ik vind het. Ik kan het waarderen, dit. Bandje. Ik zal eens even kijken waar ze vandaan komen. Ik heb geen idee waar ze vandaan komen, maar het is wel weer geinige muziek. Uh, het is. Uh, oh ja, man, het is al wel uh, hartstikke laat. Het is, het, is, het is half geweest. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken in het krantje wat er allemaal gebeurd is. Ik zie onder andere. Natuurlijk, uh, vorige week had je natuurlijk een um, genale kampioenschap. Ja. Nederlands kampioenschap, genale pellen. En uh, ja, van de twaalf prijzen gingen er tien naar de vrouwen. En uh, voor de doorgewinterde. Uh, voor de doorgewinterde generale pellers was het dus die. Uh, die die wedstrijd, maar voor de mensen die nog maar net hier wonen... voor de... Noem ik weer de, Emigranten? Uh, de statushouders... die hier net zijn oh. hier... die konden bij uh, Talassa uh, konden ze namelijk... Uh, uh, uh, kennis maken met het Ganaal Pellen. Daar hebben ze ook een soort wedstrijdje gedaan... En uh, ja, dus de Itraïse en uh, de andere Syrische mensen vonden het leuk. Ze vonden ze lekker, de kanalen? Daar heb ik ze niet over gehoord. Oh, wat jammer. Nee, ze genoten zichtbaar van de gelegenheid. Met name de kinderen, stond erbij. Dus ja, lekker naar het strand ook, hè? die waren waarschijnlijk een beetje buiten aan het spelen en zo. Ja, dat is waar. Altijd goed. leuk. Het is wel een apart iets als je daar, zo, dan kom je uit een heel warm land en dan kom je daar in... In, in, in, uh, in Zand wordt hartstikke dus, koud. Ik hartstikke ga... koud. En van die glibberdingetjes die je daar, dat af moet trekken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik respect voor dat ze dat gedaan ja, hebben. Ja, maar in dat soort landen heb je misschien wel dat ze van die kevertjes vangen. En die leggen ze in een mand. Dan halen ze de pootjes eruit. Kunnen ze niet weglopen. En die roosteren ze dan op het vuur. Weet je wel? Nou, genoeg. En dat over... schijnt naar kip te smaken. Oké. Okay. Nou, <laughs> dat is een leuk detail. Zou je altijd denken: dierenleed. Zand voor huh? nieuws gaan? We ja, ja, echt ja. Uh, nog weer verder. Dierenmishandeling. Uh, dacht uh, ik vorige dacht ik week had je. <laughs> Uh, afgelopen vrijdag uh, was de start van de jaarlijkse poppy campagne in Zandvoort. Ja, wat is dat? Liek Meijer heeft dus een delegatie van de Royal Canadian Legion Branch 005. Heeft hij uh, op bezoek gehad. En hij kreeg dus als eerste de poppy opgespeeld. Maar die poppy is het symbool van het herdenken. En het visueel het teken van het niet willen vergeten van de soldaten uit het gemeente Best. Die tijdens de wereldoorlogen zijn gevallen voor onze vrijheid. Het is dus eigenlijk een soort herdenkentje. Je dus kan wacht me... even, dus de, de, de veteranen hebben een anjer. Hebben ze gekregen van prins. mijn hart. En, uh, Maar dus, mensen die niet in de oorlog hebben gezeten. maar daar wel laten zien dat ze eraan denken. doen dus een poppy op. Ja, zo'n poppy. Het een is een een soort roosje. Een klaproosje. Ja? En uh, de klaproos die is dus het uh, symbool gebleven. bij het herdenken van de uh, 116.031 gesneuvelde Canadezen. Maar uh, het staat ook symbool voor de vele Amerikanen, Engelsen, Polen, Australiërs, Nou, een heleboel Nederlanders ja? Ja. en België. Een andere nationaliteit die allemaal zijn gesneuveld. Het is een goede campagne en dat geld wordt waarschijnlijk ook weer gebruikt... om te zorgen dat wij niet vergeten. Maar goed, de burgemeester heeft dus een poppie opgespeld gekregen. Die ja. hebben gratis, maar eigenlijk moet je een poppie kopen... en dat ja, geld wordt dan, ja. dan weer gebruikt. Okay, en nu Zaterdag worden de poppies op het Raadhuisplein... voor het Zandvoortse filiaal van Albert Heijn uitgedeeld. Okay. Dus als je je mannen ziet met die poppies... kan je of enthousiast erheen lopen of gauw oversteken. Dankjewel. Ja, nou goed, ik, ik zeg koop. Ja, ik ben niet met de ja ik heb er één. Maar ja, dat heb ik er alleen. Moet ik er dan weer in komen? Je hebt dus, ja, en wat, past, wat betaal je daarvoor voor die. Uh, nou, ik dacht dat het voor toen iets van 2 euro was of zo. Dat is heel okay. weinig. Ja. Dus, uh, maar het gaat ook om het idee dat je het een beetje uitdraagt. Net zoals dat strikje eigenlijk uh, voor, uh, voor, voor het AIDS-fonds of zo. Of, uh, voor dan... borstkanker, weet je. Dat, dat, dat soort dingetjes. Ja, ik vind ja. het een mooi gebaar, alleen het is me niet duidelijk. En nu wordt het me wel steeds duidelijk, maar ik denk dat je het anders in de krant moet zetten. Uh, koop een poppie, denk terug aan de veteranen, wat ze allemaal gedaan hebben. Ja. Als je zo'n verhaal neerzet... Om de doden is het te duidelijk. eren, dat is het een beetje. Nou, dus ja, er, ja. nou ja, niet alleen de doden, zijn er ook mensen op teruggekomen... Ja. die zich als een held hebben gedragen. Maar het is gewoon het niet willen vergeten van de soldaten die gevallen zijn. Ik vind het mooi. Goed, ja. af, vorige week vrijdag af, zijn drie jubilarissen bij de Stanswoordse brandweer... in het zonnetje gezet. Uh, ro Rocco Vermaat, al 30 jaar bij de vrijwillige brandweer... Uh, Hermans, 35 jaar, en Fred van Limbeek zelfs, 40 jaar. En Frans Schippers heeft dus uh, de, de speltjes opgespeld. Weer iets wat opgespeld wordt. Al 40 jaar lid bij de brandweer. Ik vind het respect hoor. Ja gewoon. hoor, gewoon. Zeker weten. En, dus, vroeger was het gewoon een beetje cowboywerk, maar tegenwoordig heb je met zoveel regels te maken. Echt, ik, af en toe krijg ik weer zo'n cursus van de BHV. Dan denk ik, wauw, maar allemaal niet aan moet denken. Ja. Uh, vandaag, ik zal ook even de evenementenkalender uh, bekijken. Er is vanavond een uh, dansavond in de krocht. Bij uh, Dolderman. Maar wat ook dit weekend is, het Nationale 50-Plus-Weekend. Oh, ja. En uh, straks bij Goedemorgen Zandvoort komt Laan en komt hij over vertellen. Ik zag niks in de krant staan trouwens ervan. Ja, ik denk misschien zo'n grote advertentie of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar uh, daarnaast is het ook zo dat morgen. heb je een hardloop-evenement, dat heet Zandvoort loopt. En er is museumpodium morgenmiddag. En de, volgens mij is dat gratis, wat ik zou hoorde. En de Bimmerworld, circuit Zandvoort, is er uh, is, is bezig. Want dat is, ik heb daar nog niks over gehoord. Bimmer Bimmerworld. Ik ga het even opzoeken. Ik ga het even opzoeken. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig. misschien Vondse Berichten. Één? Precies, dat is zover de Zandvoorts berichten. Uh, dank daarvoor. Uh, de volgende week gewoon weer veel meer. Dan heb ik een plaat gevonden. Het doet denken aan Diamonds van de Boxster Revelations. Vooral dit begin. Maar daar komt dat gitaartje. Oh, en ik heb iets met die sleep, meeslepende gitaren. De band heet Jaws. Ja, Nada high genoemd. En het hakt er ook, het bijt er ook flink in. Right in front of me. Ik zocht het. Waar is het nou? Het ligt in front of you. Zo'n gitaartje zo'n echo erover. Uh, geweldig vind ik dit echt. Je uh, ziet mezelf staan er op zo'n feestje van vroeger, weet je wel. Of toch op de trap ergens halverwege. Vage lul over de maatschappij en zo. Ze dus, hoort dit soort muziek bij, dames en heren. Ja, laten we nog even lekker doorlopen. George de band uit Brighton, ontstaan in 2012. Ik zie hier net uh, de, de, de, de man uh, Connor Schofield... Hij uh, heeft wat demo's verstuurd. En op internet heeft hij wat dingen geplaatst. Toen nog even werd hij positief ont, uh, ontvangen. En is er een demo of is er een uh, debuutalbumtje gemaakt. En dit is daarop te vinden. Dat heet Right in Front of Me. Ja, sorry. Heel veel mensen bellen nu. En uh, uh, appen zeggen van... Maar, Hé, hey, waar is nu je Keuze? Waar is dat momentje van rust in de show? Ja, dat daar komt, komt hij aan. aan. Ja, ik heb, uh, ik, er, ik heb er een leuk. Ik heb hier ook... Uh, Art Carpunk is jarig vandaag. Dus ik denk vandaag. Dat dus vind ik denk toch wel leuk. Ja. Om een nummer van hem te draaien. Wallachia. En... Het uh, is wel lachen, Ja, ja. En hier heb je dus eentje. Dit vond ik wel een heel lekker nummer. Ik zet hem aan nu, ja? Ja, we gaan meteen al door naar de... Of wat wil je nog niet? Nee, dus ah, dan kunnen we ervoor? Hoe oud word je, je bedacht, wordt hij ook weer? vandaag? van 75. Ja. Ik ben even niet schreef hoe oud Paul Simon dan is. Ja, ook zoiets. <laughs> Ja, het is wel een leuk uh, om te zeggen dat uh, Paul Simon die heeft afgelopen maandag ja? een concert gegeven in de Ziggo Dome. Mijn broer en zijn dochter waren erbij en nog oh, okay. uh, vele anderen. Maar het was toch wel leuk. Maar ja, ze raken af en toe een beetje in ademnood. Zal ik hem aanzetten of niet? Ja, dat is goed, doen Jolande keuze maar even. En dit is echt een nummer ook uit de jaren 60, die ik heel apart van. Die hoor je niet zoveel van hun. De deze verbeelding: als je uh, een liedje maakt over je, je stad, je dorp waar je vandaan komt, dat je het beschrijft, dat je nog de boom kan zien op het pad, en dat je de Beatles zien staan langs de kant, of mensen zien staan met je eh, Dat klinkt bekend. Is dat ja. niet onze dorp? Ja, zo is gewoon. Het tijdpad van mijn vader. Wat lekker origineel, dames en heren. Maar goed, dit is oud, ja. het is 1973. En ik moet zeggen, ik krijg er ook wel bepaalde gevoelens bij. Denk van... Jeugdgevoelens, van, toen was geluk heel gewoon. Hé, hey, nog zo'n plaat. Nog zo'n plaat, ja. <laughs> Gerard Cox. Gerard Cox, ja. ja. Altijd en, uh, leuk. Crosby Steels, Ness Young. Our house is a very, very funny house. Ook zo één. Ook zo een. Oh, oh, Nostalgie, iedereen verlangt terug naar zijn jeugd. Toen nee. het leven nog eenvoudig was. Dat dacht je dan. Dat dacht je toen? Dat dacht je toen. Ja, want het je, was toen ook eenvoudig. Voor het, een kind is het eenvoudig. Voor het kind is het eenvoudig. Ja, en je doet gewoon je wat je gezegd wordt. Toen je, je op over... Wikipedia ga lezen over uh, pro problematieken, over uh, politieke stromen. Dat zat toen ook vol heel erg moeilijk in elkaar. En toen ja. begreep ik het niet eigenlijk. Nee, dat was eigenlijk dus, wel heerlijk. En iedereen ja. wil terug naar dat gevoel. Ja, nou goed, ik werk met nou. mensen met een beperking. En soms denk ik van, nou, oh, die zijn misschien veel gelukkiger. Zeker weten. Die hebben minder zicht op de hele wereld. Ja, nou, nou, dat is het hè? Ja, dat is kunnen, nou goed, dat, dat moet je zijn ook we niet Dat moet je ook niet, uh, niet romantiseren. Ze hebben ook hun eigen problemen weer. Maar goed, ja, het, is, het, spree het spreekt tot de verbeelding. Zeker wat oudere mensen. Dit soort muziek. De Jolandekeuze deze week. Oké, ja wel. Nou, wat ook heel inderdaad. Iemand die is dan toch gebleven in zijn jeugd. Ja? Er is een jongetje geweest van twee. En die vader, die was dus met het jongetje tijdens de Vietnamoorlog. Huh? Na een landmijnexplosie De jungle ingevlucht. <laughs> zijn vrouw en twee andere kinderen kwamen dus om. En zij leven nog. Maar ja, de jongetje was tijdens de vlucht pas twee jaar oud. En inmiddels zijn de mannen 42 en 82. En zowel de vader als de zoon die spreken door jarenlange afzondering bijna niks. Nog maar enkele woorden, ze van de lokale taal. En ze woonden in de jungle in een boomhut. Droegen lendendoeken van boomschors, Hielden zich een leven met fruit en cassava wortels. En toen was geluk gewoon heel gewoon. En aangenomen wordt dus dat vader en zoon ook granen verbouwden. En de dorpsbewoners vonden de mannen ja? die zich aangewijkend gedroegen. En we melden hun fondsen aan de... Autoriteit en die hebben een speciaal team ingezet om de mannen vervolgens te traceren en terug te brengen naar de bewoonde wereld. Oh, oh, oh, maar misschien willen oh. ze dat wel helemaal niet. Maar zeg, we je zitten er al 40 jaar. Die dus zijn gewoon één met de natuur. Ja. Dat, is, ja. dat moet je in stand houden. Dat is toch een soort ja, weet je? Hier moet je gewoon een, een pretpak van maken. Een pret, ja, kijk, mester. dit is hun huis. Ja. En, Hek, hek omheen. Maar die moeten weer gered worden. Ja, want waarom? die manier helemaal je, niet Volgens leven. mij gaat het goed daar. Maar die ene foto die ik zag bij het bericht... Is dat, dan, is dat, dat was waarschijnlijk de 43-jarige. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Maar die zag er nou wel heel strak uit voor ze. Ja, voor z n z n van het als 42 jaar. Ja, ja, zeker weten. Echt zo lang in de jungle geleefd. Ja, ja. ja, ja. Nou, zie je, dat kan het wel. De mens is kan een strak nog wel lichaam. Ja. ja, absoluut. Maar de ja, mens. als je inderdaad alleen maar leeft... Want dat is het Paloa die heeft, heeft hij gevolgd. Alleen maar gegeten wat de natuur hem bood. Ja. Ja, paleo. Paleo. paleo. En alleen de duwkjes dragen van de boomschors. Ja, en inderdaad, veel klimmen. Iedere dag die bomen klimmen naar je ja. boomhut. Ik denk dat pa er bijna niet meer uitkwam. Die was nee. al 82. Die hebben ze niet laten zien. Nee. Ik denk dat die wel heel ernstig eruit zag. Je hebt ze gewoon laten zitten, al laat. Maar hoe lang duurt het nog? Jeetje, maar dan heeft die jongen misschien ook nooit een leuk meisje gezien en zo? Oh. Dus ja, die kunnen ze misschien beter niet loslaten. Nee. In deze vreselijke maatschappij met internet, die jongen wordt helemaal gek. Wow. ja, dat is. Uh, ja, maar dan het voorstel dat je. Thuis kom en je Er huh? is telefoon voor je. Wat is dat? Wat belt daar zo? En ja. dan zie je in het lucht. Oh, er vliegt iets. Wat eng, dat is de duivel. Weet het, je Het ja. is allemaal erg apart. 40 jaar in de jungle na de Vietnamoorlog. Ja. Ik vind het bijzonder. Heel zeker. Goed, en dan praten ze bijna ook niet meer. Hoewel. Dus wel weer een toepasselijk plaatje. Bek. Wauw. Ik heb even niet opgelet of er nog iets anders op CD-single is uitgekomen. Of wel komen ze op CD-single uit? Of is het gewoon een trekje wat je via iTunes kan kopen? Ik weet het niet. Wauw, van Beck. Hij blijft toch boeien als Het, weer. het is een beetje counter zeurderig en van die aparte geluiden. Ik moet eerst keer, moet ik zeggen, toen ik dit geluidje hoorde, dat begin. Dan dacht ik: wat is dit voor een irritant geluid? Dan krijgen we straks een keer, krijgen we een rapper eroverheen. Yo, yo! Yo, yo! Maar later krijg je dan Beck. Ik denk van haar. Ah. Geheimer gewoon. Wauw, dus een van de laatste singles die hij uitgebracht heeft. Het is uh, bijna alweer 10 uur, het zit er bijna alweer op. We hebben nog een aantal berichten die je uh, aan u kunt vertellen. Ja, ik wil het nog even melden eigenlijk. Want morgen is op het circuit, is het tijd voor Bimmer World op het circuitpark Zandvoort. Het is een dag dus echt voor de echte BMW-liefhebbers. En er is een volle showback met ongeveer 1500 en meer BMW's. Spannende sprintwedstrijden op de 402 meter voor de hoofdtribune. rijden op het circuit. Een BMW-parade, een burn-contest, een show-and-shine-contest, et cetera, et cetera. Kijk eventjes gewoon op uh, www.bimmerworldzandvoort.eu. Ja. Okay. Het, is, uh, het, het is wel de moeite waard, denk ik, als je van BMW houdt ja. om daarheen te gaan. Want ik heb, moet ik eerlijk zeggen, ik heb het niet echt gezien in de kranten. Dus misschien heb ik zitten snurken, hoor. We houdt me te goede. Maar uh, het ziet er leuk uit. Ja, ik ben wel een gekke auto. Ja. Oh, sorry. Oh. <laughs> Ja, doe mij maar gewoon dan op zo'n uh, zo sim, uh, simulator. Ja. ja. Dat vind ik dan wel leuk, maar ik, wil, ik durf het niet echt. vind ik eng. Simulator, ja. daar ben ik ook al voor. is ook makkelijk. Ja. Maar uh, ja, nou ja, het enige wat ik in de gaten hou, is natuurlijk... Uh, ze gaan nu uh, de, de, de, de politie langs de kant van... De, noem je dat, we dus snel gaan ze verbieden, geloof ik. Gaan ze wegdoen. En ik hoorde dat de app achter het stuur wordt nu echt beboet. Dan gaan ze echt wat geld naar binnen schrapen. Want dat wordt natuurlijk ook erg gevaarlijk. En dan zeggen andere mensen. daar moeten ze ook mensen gaan aanpakken. Die op de fiets aan het appen zijn. En aan het, gaan, aan het mailen. wat ze allemaal in het doen zijn. Dat moeten ze ook gaan aanpakken. En sowieso de voordeelregel van de fiets op de auto. Is moeten ze eigenlijk ook wegdoen Dat vind ik ook geweldig. Ja vind gevaarlijk. ik. Gevaarlijk. Echt schandalig. Want als je ziet hoe die fietsen zich gedragen. Die denken gewoon. Het oh ja, de wereld van toetsen. hun is gewoon. hè ja, Dat gewoon. denken ze wel niet. Nou goed, nee. uh, tot zover uh, Toepak Leeft op de radio. Ja, het is weer gebeurd. Ik uh, hoop morgen dat... Of morgen, ik hoop dat volgende week Marcus weer aanwezig dat is. We zullen het zien. En als het over snelle auto's hebben... is dit misschien wel een toepassen plaatje om er in mee weg te scheuren. Ik zou zeggen, prettig weekend. Tot volgende week. Fijn weekend allemaal. Bedankt. The Chemical Brothers. En let's go.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 To make you. We're only here to make you, we're only here to make you go. Shut gotta, gotta make it a time. Brightest star gonna be the God. Gotta get you to the other side to where the butterflies and where the peace reside. first, five minutes for the 15 of fame.